Uit de uitbraak van Ajax gehaald vrij trap komt van Theo Jansen, die zich toch zo had verheugd op de klassieker. Met uh, Vitesse wel tegen NEC speelde in een soort kleine klassieker. Maar als je toch uh, kijkt naar uh, deze wedstrijd tot nu toe, zal hij meer onder indruk zijn geweest van de omstandigheden tijdens uh, Ajax-Twente in dezezelfde arena dan tijdens deze klassieker. Oh, daar gaat de norre de fout in Oh, een uh, lange bal. En dan uiteindelijk oh, ontguts op Rukoki die hij bal. Maar Lukoku krijgt nu de overtreding tegen. Het is Mulder die een lange bal onderschept. Eigenlijk met zijn lichaam buiten het schafstorpgebied ligt. En met zijn handen erin. Zodat hij uiteindelijk die bal nog wel onder controle heeft. En dan komt Lukoku eraan. Of Lukoki. En die trapt die bal eigenlijk uit de handen van Erwin Mulder. Ja, hoe vast die handen om die bal zaten. Dat kun je je nog afvragen. Maar in elk geval zegt Nijhuis het is aanvallen van de keeper. En Erwin Mulder ontsnapt op deze manier. Cabral gaat naar de kant. Cissé komt erbij. De speler die uh, toch ook eens moet gaan laten zien dat hij dat hele vele geld dat Feyenoord heeft betaald voor hem meer dan waard is. Hij komt aan de linkerkant te spelen bij uh, de Rotterdammers in minuut 73 bij een 1-1 stand. Ik denk dat hij liever uh, in dit geval tegen Van de Wiel wordt gespeeld dan tegen Anita. Omdat Van de Wiel natuurlijk niet erg lekker in zijn wel zat. Maar goed, hij krijgt nu met Anita te maken. Cissé, uh, uh, seco Cissé, ooit nog voor rode uitkomend. En nu is het uh, balbezit voor Feyenoord. Eerste keer CC witte schoenen. Prachtige wit-lichtblauw uh, shirt, zwarte broek, maar dat kan wel zo mooi zijn. Hij wint het niet van uh, Anita. En dan is Lukoki weg aan de rechterkant. Lukoki bal naar Sim de Jong. Sim de Jong raakt de bal niet. Wordt door Vlaar over de zijlijn uh, geschoten, zegt Adrian Inia, de grensrechter. En dus uh, inborf voor Ajax. Maar die wordt ook niet echt lekker genomen, is het uh, Anita die de bal heeft. Anita gaat lopen met de bal en op zoek naar een medespeler. En die vindt hij in uh, Boelekin tenminste, dat dacht ik, maar Vlaar zat er eventjes tussen. Maar Boelekin verovert de bal op Klaasie en geeft vervolgens de verkeerde paas op uh, Boerrichter. En dan wordt dat toch gefloten voor een overtreding die uh, Boelekin dan gemaakt heeft op uh, Jordi Klaasie. Dat duurde even voordat Nijhuis daarvoor floot. Feyenoord heeft inmiddels de vrije trap genomen. Komt uit bij Leerdam. Nog wel op eigen helft. Bal gaat terug naar de vrij. Lage bal van de vrij, zomaar weer in de voeten van Jansen. Maar Jansen zomaar weer in de voeten van El Amadi. El Amadi weer tegen Jansen aan. En zo is het een beetje flipperkasten. Uiteindelijk wordt Leerdam vrijgespeeld namens Feyenoord aan de rechterkant. Speelt hij hem iets verder naar de rechterkant? Daar is Schaken. Schaken gaat er langs. Gaat uh, langs. Gaat het strafschopgebied binnen. Probeert te schieten. Schiet uh, tegen al aan. En dan uh, weer flippenkast uh, voetbal. Schaken heeft nog altijd de bal. In het strafschopgebied aan de rechterkant. Gaat er nu uit. Probeert de bal voor te geven. Lukt niet. Wordt hij opgevangen door Leerdam. Leerdam uh, met Boerrichter. Doet dat goed Leerdam. Naar de vrij. De vrij naar Elamadi. Elamadi naar de rechterkant. naar Schaken. Schaken met al tegenover zich. Brengt de bal voor het doel. Daar is Jan Vertongen die hem uh, uitverdedigt. Uh, Slecht gekopt door Bulekin. Want naar iemand van Feyenoord. Echt voor Aldewereld in de buurt van het Strafzondgebied geblesseerd. Wordt er een overtreding gemaakt door Stefan de Vrij. Krijgt daarvoor de gele kaart. En dan kan ook gekeken worden naar Aldewereld. Die ligt er niet best bij. En ik meld maar even. Ajax speelt met tien man. En heeft al drie keer gewisseld. Dus het is te hopen voor Ajax. Terwijl Aldewereld echt doodstil een meter of twee buiten het strafschopgebied ligt, nu overend komt, op de knieën zit. Uh, het is te hopen voor Ajax dat hij uh, weer verder kan. Maar al de wereld is geen jongen waarvan je zegt, oh wat een aansteller. Nee, dan is er echt wel iets aan de hand. Hij ligt daar dus een meter of drie uh, buiten het uh, strafschopgebied en komt nu overend. En Ajax zal zeker nog wel met man verder gaan. Wat een uh, heerlijk gevoel zal dit zijn voor Ronald Koeman. Voor het eerst in zijn Ajax tijd terug in uh, de Amsterdam Arena. Man, die... Ja, hij altijd in slaagde om een elftal te prepareren voor een wedstrijd. Als coach van Ajax. toen deed hij dat overigens met aan zijn zijde Tony Bruins slot. Diezelfde Tony Bruins slot, analyticus van beroep. Doet dit nu in dienst van Frank de Boer? En het zal toch ook voor Koeman een gevoel zijn als hij die wedstrijd eruit sleept of en ook van goed speelt. Dat hij zijn werk prima heeft gedaan. Deze uh, Koeman die overigens, terwijl er een vrije trap uh, genomen is en Vlaar die bal wegkopt, nog zei van ja, die Frank de Boer loopt hetzelfde traject af als ik. Halverwege het seizoen het zaakje uh, overnemen heb ik ook gedaan bij Ajax. Ik ben kampioen geworden in mijn eerste jaar. En net als ik zal Frank de Boer dat in zijn tweede seizoen ook niet worden. Daarmee al een voorschot nemen tot misschien wel een overwinning in uh, deze wedstrijd. Het is een beetje modder gooien over en weer, maar wel op een leuke manier. Na 76 minuten loopt het spel weer, wordt Boelikin afgetroefd door Vlaar. En is Karim El Amadi de man die vervolgens van Boelikin de trap krijgt? Een flinke hoop en een gele kaart voor Bulletin. Ja, terecht, want hij krijgt een flinke beuk, eh, El Amadi. Het is opvallend, overigens. Jan Vertongen, de aanvoerder van Ajax, die zich zeer druk maakt op zijn eh, tegenstanders. Met name Bakal. Ervan eh, beticht dat hij eh, nogal makkelijk gaat liggen en steeds tijd trekt en dat soort dingen. En dat voor de toch normaal redelijk rustige Jan Vertongen. Daar beginnen eh, de frustraties af en toe toch ook op te lopen. Nog een klein kwartier te gaan. Een eh, blessurebehandeling voor Karim El Amadi. Feyenoord heeft nog eventueel twee wissels. Ik zie onder andere uh, Bizessoir en Nelom aan het uh, warm lopen aan de zijkant. En ook Van Haren loopt daar. Uh, betekent uh, overigens Quidetti, uh, eerder genoemd. Veel mensen hadden hem uh, verwacht in de basis. Uh, grieperig, zit wel op de bank. En uh, schroomde niet toen het doelpunt viel van de Vrij. Om de Vrij ronduit uh, heerlijk even te kussen. Ik weet niet hoe het met de Vrij morgen is of hij onder de dekens ligt. Maar in ieder geval uh, is Quidetti, die zit. Uh, wel op de bank. En Ronald Koeman kijkt nu om zich heen. Waar blijft de bal? De bal ligt klaar. Hij is opgelapt. En dan is hij, Karim El Amadi, de Marokkaans international. Waar Gerets zeer uh, van onder de indruk is dit seizoen. En terecht. De vrije trap is voor Feyenoord. Het is uh, daarom ook dat Ricky Van Haarde inderdaad aan zijn warming-up is begonnen. Want voor de rest zijn het alleen nog maar aanvallers die uh, bezig zijn met hun warming-up. Maar uh, Van Haarde is eventueel de stand in voor Karim El Amadi. Lange bal van Mulder bij collega Siddersen in de handen beland. Kun je nagaan hoe hard hij was en over welke grote afstand. Met nog een uh, minuut of twaalf 1-1 de stand voor Tongen en De Vrij. De doelpuntenmakers, twee centrale verdedigers. En twee keer stond een uh, corner ook aan... Uh... De basis van het doelpunt van zowel dus Feyenoord als Ajax. Boerrichter komt van links naar binnen. Speelt de bal in de as naar Vertongen. Die nu wat stapjes voorwaarts heeft gemaakt. En wat brutaler in nou, elk geval het middenveld van Feyenoord is ingestoken. Die uh, Lou Kokhi gevonden. Aan de rechterkant dreigend met uh, Bruno Martens in. Die gaat nog altijd richting de achterlijn. Moet nu met de voorzet komen. Die voorzet komt wel. De Jong bij de tweede paal moet de bal dan terugbrengen met het hoofd. Of op een uh, ja, wat elastische manier. Het lukt uh, beide niet. Het is uh, uiteindelijk gewoon de bal die over de zijlijn of over de achterlijn gaat. En, uh, Erwin Mulder mag dan gewoon een doeltrap gaan nemen met nog 11 minuten op de klok. Feyenoord schuift op richting de middenlijn of wil Vlaar hem hebben. Nee, Vlaar krijgt hem dan toch. De aanvoerder van Feyenoord dus met de bal aan de voet. Opvallend dat Vlaar weinig inschuift in deze wedstrijd. We zien hem weinig richting het doel van Ajax gaan. Ook niet nu Ajax met 10 man speelt. Dat was nog een van zijn krachten in voorgaande jaren. Nu heeft hij weer de bal Gekregen van de Vrij. En nu gaat hij eens aan de bandel. Daar zit, zit hij halverwege de helft. Maar geen te slechte bal. En moet uitkijken als Lukoki de bal niet onder controle krijgt. En dus eventjes fijner kan overnemen. Maar weer slechte paas. En dan laat Vertongen de bal van de voet springen. En kan Vlaar het herstellen. Speelt de bal naar Sisse. Cisse gaat ook lopen met die bal. Wordt even lastig gevallen door Anita. Maar blijft in balbezit. Speelt hem dan naar de rechterkant. Naar wie beschaken. heeft hij hem een beetje gebracht. Schaken nu in een duel met Koppers, Schaken blijft uh, keurig op de been. En drie, vier meter over de middenlijn speelt Karim El Amadi Bakal aan. Bakal wil dan uh, Schaken de diepte insturen. Daar had Schaken niet meer op gerekend. En dan uh, gaat uh, de bal uiteindelijk richting oh, Jasper kramp. Sillissen. En dan is ja. er een gevalletje kramp bij, uh, ja, bij Koppers. Dat kun je verwachten. De man die uh, SCH44 uit Harmelen vandaag in vuur en vlam zet. Omdat uh, hij... Als oudspeler van die club eh, vandaag zijn debuut mag maken in het eerste van Ajax. Ja, dat kost natuurlijk wat meer kracht dan een wedstrijd in de A1 spelend. Ik weet nog dat Boyles in zijn eerste wedstrijd hetzelfde overkwam. Dus wat dat betreft had je het wel kunnen verwachten. En was het misschien wel de bedoeling geweest van Frank de Boer... om uiteindelijk deze jongen tien minuten voor tijd naar de kant te halen. Met het idee van nou, het lichaam heeft het wel gehad. Nu zal hij moeten blijven staan omdat er nog altijd tien Ajax ziet te staan. Hij wordt uh, opgelapt door uh, de visio van Ajax. Tenminste, hij zal verder moeten. Of het kan, dat is nog maar uh, de tweede vraag. En Feyenoord, ja Koeman kijkt wat dat betreft even naar de bank. En dan denk Mokoccio. vervolgens, ja ik ga ook nog lekker een keer wisselen. Ik ga een zo meteen brengen. Dat zal dan wellicht ook voor Klaasje of El Amadi zijn. Nou, de jonge koppers gaat weer naar de kant. En Koeman wijst nog wat zaken aan. Gaan we nog een goal krijgen? Dat is de grote vraag in 9,5 minuut. En de wedstrijd ajax feyenoord kent de tussenstand van 1-1. Ja, die uh, ene goal, wie hem ook maakt, uh, zal hoogstwaarschijnlijk ook de winnende zijn. Want dan uh, hebben we het echt wel gehad uh, qua kracht. Het is geen geweldige klassieker, maar wel heel spannend. diepte in maar Maarmakkie voor RW Mulder die hem uh, kan uh, pakken en hem mee kan geven aan uh, Ron Vlaar. Uh, niet geweldig. Deze wedstrijd, maar wel spannend. Er uh, zit uh, veel in. Niet heel veel kansen. Maar wel die spanning. Dus die nu ook weer is. Als de bal de diepte in gaat. Oeh, de vrij doet dat uh. heel link. Haalt de bal eventjes met het rechterbeen uh, mee. Maar geeft dan uh, geen goed vervolg aan die actie. Want hij speelt de bal de diepte in. Die makkelijk gekopt wordt door Vertongen. naar Al de wereld. Al de wereld gaat mee. Als Lukaku de bal heeft. Uh, Lukaku nog altijd uh, gaat er langs. Dat is het heel knap. Bal bij de achterlijn. Probeert hem voor te geven. Goede voorzet. En Leer dan moet de bal dan wegkoppen tussen twee. Man in. En dat uh, doet hij goed voordat Siem de Jong of uh, Boerrichter gevaarlijk kan worden. Maar wel ten koste van een hoekschop en pijn aan het hoofd. De verzorger van Feyenoord is uh, onderweg. Naar wie eigenlijk? Ja, die uh, Leerdam ligt daar natuurlijk nog altijd bij die uh, paal. Maar beseft dat hij uh, nodig is. Komt inmiddels weer het veld in. De corner van Theo Jansen. Opletten op Jan Vertongen, want uit zo'n identieke corner scoorde Vertongen de gelijkmaker. Net nadat Ajax met de man kwam komen te staan. Nu is Vertongen ook mee voorin. Alleen de twee kleintjes, Koppers en uh, Anita, zijn achterin. Voor de rest is iedereen in het schassumgebied op die corner van Jansen. Vanaf de linkerkant. Bal is lang onderweg. Daar komt niemand echt in aanraking met de bal. Wordt wel geduwd en getrokken. En uiteindelijk is Vertongen wel in balbezit, maar is dat helemaal bij de zijlijn. En verspeelt hij hem bijna een cc. Ja, ik, oh, ik, ik val even stil omdat ik Vertongen erg makkelijk zie vallen. Hij krijgt uh, een vrije trap en een gele kaart voor Cizé. Ik heb daar mijn twijfels bij. Ik denk dat Cizé de bal gewoon speelde en dat Vertongen gewoon even stond uh, te pitten. Uh, eens even kijken. In de ja, Vertongen stond... Uh, ja, hij zegt gewoon zijn niet ja, erin hoor. Ja, ja, ja, nee. Tweede instantie. Uh, eerste instantie, de manier waarop hij de bal uh, oppikte... Uh, CC deed hij het goed. De tweede instantie maakt hij een overtreding. En ook goed genoeg voor een gele kaart. En een vrije trap voor Ajax vrije trap die door Jansen genomen gaat worden. En daar komt die vrije trap. Gaat richting tweede paal. Erwin Mulder, alles en iedereen kan die bal laten gaan. Omdat hij te hoog en te ver en te diep was. En dus een doeltrap voor de keeper van Feyenoord. 83 minuten gespeeld. Eruit gaat El Amadi. Erin komt Mokotjo bij Feyenoord. Een 1-1 stand met nog 7 minuten te gaan. De Zuid-Afrikaan Mokotjo die zo graag wat meer zou willen spelen. Nu in elk geval wat minuutjes meekrijgt in deze belangrijke wedstrijd. Maar hij heeft aangegeven dat hij eigenlijk... Het liefst na dit seizoen is verder gaat kijken. Het vervelende alleen is dat er een optie zit. Een eenzijdige optie die Feyenoord kan lichten in zijn contract. Waardoor hij gedwongen is om nog wat langer in de kuip te blijven. En misschien wel moet genieten van, nou, een minuutje of tien per wedstrijd. Het vertrouwen is er wel van Ronald Koeman in elk geval. Wat minder vertrouwen nu in de Bruno Martens. Want die schuift die bal zo in de voeten van Tobi Alderwereld. Op de helft van Feyenoord. In de as van het veld. Bulekin gevonden. Balletje terug naar Alderwereld. Die schept hem dan richting het strasselgebied. Daar waar Leerdam staat met Boerrichter in zijn buurt. Maar Leerdam kopt de bal wel mooi naar de buitenkant. Kan die door Mokotjo voor het eerst voorwaarts worden getransporteerd. richting de helft van Ajax. Waar die drie, vier meter over de middenlijn wordt opgevangen door Vertongen. Teruggespeeld naar Sillissen, die eigenlijk nog geen noemenswaardige werkzaamheden te doen heeft gehad. Sinds hij Kenneth Vermeer in die goal is komen vervangen, Ajax wel uh, aan het werk aan de rechterkant. Maar de voet was gezet door Bruno Martens Indi en vervolgens... Anita die het bal dan weer voorover te terugspeelt naar Siddense. Ik denk dat het een beetje heen komt twee gedachten is bij Feyenoord. 1-1 is natuurlijk mooi. Uitwedstrijd tegen Ajax. Je moet je niet blind staren op het feit dat de tegenstander met eenmaal man minder speelt. Zes minuten moet je nog risico's gaan nemen als Klaasje de bal kopt voor Sim de Jong. En de bal bij Schaken terechtkomt. Schaken probeert de bal onder controle te krijgen. Maar het lukt niet. Dat Koppers er goed tussen zit. Ja, nu moet weer ophouden, Boelukkien. <laughs> ja, die gaat weer liggen. En Nijhuis denkt er hetzelfde over. Als de bal naar de rechterkant gaat. en daar een mogelijkheid is voor Schaken. Schaken gaat strafschopgebied op gebied binnen. Krijgt een schouderduw van Jansen. Jansen doet dat goed. Want Schaken moet een overtreding maken. Goed gewerkt door Theo Jansen. En uh, vrije trap voor Ajax. Sillessen legt hem neer. Maar ik denk dat Nijhuis uh, gelijk had. Dat er wel heel makkelijk uh, gedoken werd eigenlijk door Bulekin. En er niets aan de hand was in het duel met Ron Vlaar. Vrijtrap wel aan de andere kant van het veld. Voor Ajax in dit geval voor Sillessen. Vallend is dat de 52.000 mensen die vandaag in de Amsterdam Arena zitten... eigenlijk er allemaal voor kiezen om tot het einde van de wedstrijd te blijven... en niet voortijdig naar huis te gaan. En de file die ongetwijfeld ontstaat na afloop van deze wedstrijd... maar voor lief te nemen. Maar het is dan ook buitengewoon spannend. En er is alle reden om te blijven zitten in deze arena. Vooral ook omdat het een vroege zondagmiddag is. En dat dus nog van alles kan gebeuren in deze wedstrijd. Vrije trap komt er nu voor Toby wereld. Bal ligt 6, 7 meter voor de middellijn. Iets aan de linkerkant. Aldewereld met een hele lange bal. Bedoeling is Boelikin te vinden. Wordt niet gevonden Hoe maar de zin die komt weg in de voeten van Cisse Die als hij langs Anita zou kunnen komen vanaf eigen helft. Een zeven ruimte daar heeft. En op snelheid iets zou kunnen proberen. Nu gaat het via via uiteindelijk naar Fernandes. Aan diezelfde linkerkant. Maar Fernandes laat de bal over de zijlijn lopen. Nee, dat doet hij wel goed. Want al de wereld is degene die hem als laatste geraakt heeft. Dat betekent dat Ajax nu moet toezien hoe Feyenoord bij de cornervlag. Bij Ajax rechter cornervlag een ingooi mag gaan nemen. Dat gaat Guillaume Fernandes doen. Ja, hij, uh, hij speelt een beetje met het publiek daar. Is natuurlijk niet zo handig. Ook geel. Ja, krijgt daarvoor de gele kaart. Doet heel rustig en heel langzaam. Tergend langzaam. En tergend dan letterlijk voor dat uh, publiek dat daar zit. Uh, onder uh, het uh, vak 4-10. Dat daar nogal uh, bekend uh, is. En Fernandes krijgt voor tijdrekken een gele kaart. En dan gaan we de op krijgen. Maar er wordt nogal veel gegooid. Uh, muntjes, aanstekers. Ik zou uh, de Muntjes uh, meenemen. Als uh, ondertussen de inworp is genomen en er een klein schotje komt. En Sillessen eigenlijk voor het eerst balbezit heeft sinds ja. Ajax met 10 man staan. Ja, een keertje met de voet. Maar verder niet heel veel lange bal van uh, Sillessen. Die wel voor gevaar zorgt omdat die bal in de buurt van het strafschopgebied komt. Daar waar Lukoki is. Waar ook Erwin Mulder wat twijfelt of hij eruit moet komen. Uiteindelijk komt hij wel en heeft hij de bal te pakken. Maar het zag er even dreigend uit voor uh, de ajax -Sieden die dan door het publiek of dat moment wordt door het publiek herkend en dan komt er toch weer wat gezang en ook val uit de jaren geleden om toch nog even achter de ploeg te gaan staan in die laatste minuten... richting dat eindsignaal. Drie minuten nog weg en dan de extra tijd. En dan maakt de Nijhuis een einde aan deze wedstrijd. Kunnen we spreken over veel beleving, met name in de tweede helft. En dan ja, vraag ik me echt af of 1-1 nu wel een verdiende uitslag is. Komt er nog een winnaar van deze wedstrijd? Dat is de grote vraag in de resterende minuten. Ajax heeft het bal bezit via Tobi wereld Een meter of 6-7 voor uh, de middenlijn. Ik ben geneigd te zeggen om... Ja, dat Feyenoord de overwinning had verdiend vandaag op basis van inzet. En het getoonde gedurfde spel. Ja, maar juist uh, dat gedurfde spel ontbrak vanaf het moment dat Ajax met tien man uh, ging spelen. En Ajax even aanging zetten, de gelijkmaker maakte. En daarna heb ik toch te weinig van uh, Feyenoord uh, gezien. mogelijk ook door het uh, betere spel van Ajax. Tien van Ajax tegen elf, Feyenoord 1-1 de stand. Uh, corner via Leerdam. Corner nummer 7 voor Ajax. In deze wedstrijd waar Theo Jansen zich voor gaat melden. En meten we het nog. Minuut 67. 1-0 voorsprong toen voor Feyenoord. De gelijkmaker uit de corner Vanaf dezelfde kant van Theo Jansen. De gelijkmaker van Jan Vertongen. 1-1 de stand. Twee minuten voor tijd. Daar komt die hoekschop. Gaat richting zelf de tweede paal. En dan gaan er wat mensen liggen. En wordt er geroepen richting Hendrikus. Sebastiaan Nijhuis. Dat het de penalty was. Maar Bas Nijhuis denkt. Jullie kunnen me wat. Ik laat het spel verder gaan. Was niets aan de hand. Leer dan. Bal naar voren en daar staat Mokotjo Of Fernandes. Nee, Fernandes. sorry. En die, uh, ja, die voert een soort Hans Kok goocheltruc uit met de bal. Maakt vervolgens ook zijn veters vast. Maar waar het uiteindelijk eindigt is dat die bal over de zijlijn gaat. En Theo Jansen nu namens Ajax mag ingooien aan de linkerkant bij de Amsterdammers. Gooit richting Boerrichter. Een op een duel met Leerdam, want die is in zijn rug. Klaas, komt dan wat hulp bieden. Ja, en dit is wat er eigenlijk in de gedurende de hele wedstrijd gebeurt. De duels worden over het algemeen toch door de Feyenoorders gewonnen. Vervolgens een lange bal richting Cisse in het schatstofgebied van Ajax. Cisse schiet zich. Ja, die krijgt door de gelegenheid van Anita om te schieten. Het vlammende schot gaat overigens naast de goal van Sillissen. Die de bal snel weer klaarlegt voor een doeltrap. Want we zitten in de laatste minuut van deze wedstrijd. Een minuutje of drie zal erbij komen met wat blessures en de wissels. En dan is deze 56 e Ajax Feyenoord... Ten einde. Het is 14 keer eerder een gelijkspel geworden. En nu uh, zou dat eventueel voor de vijftiende keer zijn. Of gaan we nog een winnaar krijgen? Balbezit aan de linkerkant van Martins Indi. Komt de bal heel licht door naar Sisse. Sisse, goed gezien, naar Mococcio. Mococcio, uh, opening richting Fernandes. Die opening is goed. Ja, is goed, want Fernandes kan de bal binnenhouden En dan gaat de bal uh, via de cornervlag. Die wordt tegen de cornervlag aangeschoten door koppers. En dan gaat de bal over de zijlijn via eh, eh, Fernandes en mag Ajax gaan gooien. Maar Ajax is moe, zeker koppers. Hij gooit de bal snel terug op Sillissen. En dan gaan we zo dadelijk de vierde man krijgen met een aantal minuten op het bord. Hoeveel we nog als toetje krijgen in deze wedstrijd Ajax Feyenoord. Ik denk dat beide ploegen moe zijn hoor. Je ziet ook aan Fernandes dat het er allemaal het beste wel af is. Drie minuten extra tijd. Fernandes die er ook al een paar wedstrijden niet meer heeft gespeeld. In de eerste van, van Feyenoord. En nu de wedstrijd moet volmaken. En moet oppassen dat hij vanwege zijn vermoeidheid en wat lakse houding. Niet nog een tweede gele kaart krijgt in die duel. Opletten Ron Vlaar. Wat tongen is daar in de buurt van het Strasse van Feyenoord. Vlaar werkt de bal weg. Sisse moet dan de rest doen. Maar komt niet verder dan het spelen over de zijlijn. Lukoki gaat dan ingooien namens Ajax. Nee, moet dat overlaten aan Anita. Dat is aan de rechterkant bij Ajax. Halverwege de helft van Feyenoord. Het zoeken nu naar een afspeelmogelijkheid. De jong heeft zich gemeld bij de cornervlag met Klaasie in de buurt. Klaasie, bal over de zijlijn. Opnieuw een in ingooi van Ajax. Mooi gezicht dat drie Feyenoorders die nog aan het warmlopen zijn... niet meer lopen, maar staan te kijken alsof het publiek is. Dat zijn Gwidetti, Zwar en Van Haren die staan te kijken omdat Feyenoord eventueel nog één keer mag wisselen. Maar ze staan gewoon als publiek daar te kijken als het bal bezit voor Ajax is via een inworp aan de rechterkant van het veld. Halverwege de Feyenoordhelft is het Anita die de bal wil gaan gooien. Is Lukoki een beetje aan het vechten met onder andere Martens Die Is de bal uit het strafschopgebied weggewerkt van Feyenoord en wordt opgevangen door Ajax. Gekopt door de Jong, maar gekopt naar Mococcio, bal naar voren geramd naar Fernandes. Fernandes heeft balbezit en probeert een medespeler te vinden. Doet dat ook met Mococcio. Het is bijna afgelopen deze klassieker. Maar als je toch de laatste 10, 15 minuten evalueert... zitten we eigenlijk toch naar een bedroefend slechte wedstrijd te kijken. Waarin ploegen wel ontzettend hun best doen om het publiek ervan te overtuigen dat ze inzet tonen. Nou, dat is dan ook wel zo. Maar dit is eigenlijk geen topwedstrijd in de Nederlandse competitie. Daar is het niveau gewoon te slecht voor. Hebben we veel fatsoenlijke combinaties gezien? Nee, eigenlijk niet. Nu een individuele actie van Schaken in het gebied van Ajax. Wordt van de sokken gelopen door Anita. En heeft dan ook nog niet dus het geluk dat hij een corner meekrijgt. Nee, het is eigenlijk bedroevend. Maar het is waar we inmiddels wel aan gewend zijn. Geen combinaties, geen overleg. Het gaat heel veel fout in de passing. In, nou ja, waar gaat het eigenlijk niet fout? En is dit eigenlijk wel een hoogstaande wedstrijd geweest. Behalve omdat die heel spannend is geweest. Nee, zal het antwoord uiteindelijk zijn. Er zijn veel betere Ajax-Feyenoord-edities geweest. Het leuke van deze wedstrijd is wel dat het 1-1 is. En dat het spannend blijft tot het laatste moment. Want wie weet komt er nog een winnaar. Op het moment dat Martens Indy nog maar eens de diepte zoekt bij Schaken. Ja, want we zitten in de slotseconde. Ik kijk op de klok. Nog een halve minuut te gaan and um, Ajax, Feyenoord, dat werd 0-1 door Stefan de Vrij in de 61ste minuut. En 67ste minuut, zes minuten later dus. Toen Ajax al met 10 man speelde na een rode kaart voor Kenneth Vermeer. Is het Ajax dat gelijk maakte via Jan Vertongen. Die stand staat nog steeds op het scorebord. En dan zegt Nijhuis, mooi geweest, matige uh, klassieker, wel spannend. En dat is eigenlijk het enige wat je van deze wedstrijd kunt zeggen. Dat hij heel spannend was, dat hij eindigt op 1-1. Dat Nijhuis goed gefloten heeft, maar dat eigenlijk... PSV en Twente en AZ hier lachend naar zullen kijken. Want Ajax-Feyenoord eindigt in 1-1. En die kampen Ronald van der Geer, onze commentator in de Amsterdam Arena. En over die ploegen gesproken. Zometeen om half drie beginnen AZ, Rode, JSC en FC Groningen tegen FC Twente. En vanmiddag om half vijf hebben we ook nog Vitesse tegen PSV. Straks het vervolg van de sport is het uitgestelde NOS-journaal van uh, twee uur.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 Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hier volgt een politiebericht. De politie is op zoek naar het volgende. Een man met kort, lang, krullend, stijl, blond, bruin, grijs of geen haar. Hij heeft een snor of baard of geen van beide en draagt wel of geen bril. De man is tussen de 16 en 88 jaar en kan ook een vrouw zijn. Getuige van een overval? Zorg voor bruikbare informatie. Film of fotografeer en bel 112. Pak de overvaller, pak je mobiel. De pakkans vergroten heb je zelf in de hand. Echte liefhebbers vragen er zelf om. De Eredivisie Live 10-daagse. Van 14 tot en met 23 oktober. 10 dagen gratis Eredivisie Live voor iedereen met digitale tv. Ga naar eredivisielive.nl en je hebt het.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 Meld je aan op 6minuten.nl van de Nederlandse Hartstichting. Kijk dit weekend onder andere naar Ajax Feyenoord, Groningen Twente en Vitesse PSV. Ga naar erevisielive.nl slash tiendaagse en je hebt het. Zwitserleven is door onafhankelijke adviseurs al drie keer beoordeeld als beste pensioenverzekeraar. Met eenvoudige en transparante producten, zoals het exclusief pensioen. Ook dat is het voordeel van vooruitdenken. Doe nu de pensioenberekening op zitseleven.nl of ga naar uw adviseur. Dit is radio 1. Het is 6 voor half 3. Dit is Rashid Finch met het NOS journaal. Noordoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving. De Beving had een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. Het epicentrum was bij van. Dat is vlakbij de grens met Iran. Volgens de eerste berichten zijn in de stad enkele gebouwen ingestort. Volgens Turkse media zijn er 50 gewonden. Een Nederlandse onderzeeër die tijdens de Tweede Wereldoorlog... tot zinken werd gebracht in de Zuid-Chinese zee, is teruggevonden. Duikers uit Australië vonden de boot, genaamd K-16... in de buurt van Borneo na een tip van een visser. De boot zonk na een Japanse torpedoaanval in 1941. Aan boord waren 36 mensen, onder wie zes Indonesiërs. Nabestaanden van de vermiste bemanningsleden... hebben jarenlang geprobeerd de onderzeeër terug te vinden. Het ministerie van Defensie heeft het wrak nu aangemerkt als zeemansgraf. Dat betekent dat de onderzeeër met rust wordt gelaten. Er wordt nog bekeken hoe de laatste eer kan worden bewezen aan de bemanning. De Pakistanse luchtmacht heeft een legerhelikopter uit India... tot landen gedwongen en de vier inzittenden gearresteerd. De helikopter was diep doorgedrongen in het Pakistanse luchtruim, al dus Pakistan. Indiaanse autoriteiten zijn op de hoogte gesteld. Zowel India als Pakistan beschikt over kernwapens. De landen leefden jarenlang op voet van oorlog met elkaar. En de relatie kwam in 2008 onder druk te staan... na de bloedige aanslag door Pakistanse moslimradicalen in de Indiaanse stad Mumbai. Sinds begin dit jaar praten de landen weer met elkaar. De Italiaanse MotoGP-coureur Marco Simoncelli is bij de Grand Prix van Maleisië om het leven gekomen. Aan het begin van de tweede ronde ging Simoncelli onderuit. De coureurs Colin Edwards en Valentino Rossi konden hem niet meer ontwijken en reden hem aan. De Italiaan werd naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar aan zijn verwondingen. Marco Simoncelli is 24 jaar geworden. Het weer een zonnige najaarsdag met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Ook morgen zonnig, maar vanwege een vrij stevige wind voelt het kouder aan dan vandaag. En vanaf dinsdag weer kans op regen. Dit was het NOS Journaal.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 In gesprek op 2 praat Paul Roosemuller met CNV-voorzitter Jaap Smit... over langer doorwerken en slinkende pensioenen... over de tweespalt bij de FNV... en over de toekomst van een vakbeweging zonder jongeren. Jaap Smit in gesprek op 2, vanavond na half 12 op Nederland 2. Vertrouwt in een van de hoogste rentes van Nederland.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 Goedemiddag, het vervolg van Langs de Lijn. We gaan nog door tot 6 uur met veel voetbal. De klassieke zit erop in Amsterdam. ajax Feyenoord werd 1-1. Door goals van De Vrij en Vertongen na de rust. Dat was een rode kaart daar voor Doerman Vermeer van Ajax. Straks om half 3 beginnen AZ, Rode EC in Groningen Twente. En om half 5 hebben we ook nog Vitesse PSV. En we hebben ook nog buitenlands voetbal. Zo wordt 1 om half drie aftrap in Manchester. Van de wedstrijd tussen Manchester United en Manchester City. En over buitenlands voetbal gesproken. Letje AC Milan zit er inmiddels ook al op. Opmerkelijk scoreverloop daar. Bij de rust 3-0 voor Letje Uiteindelijk werd het 3-4 voor AC Milan met drie goals daar van Kevin Prince Boateng. En is er nog andere volgen in ja, de mannenhockeycompetitie. Het onderaanstaande Oranje-Zwart in Eindhoven thuis tegen HGC. En er is wielrennen, EK-baan Sebastiaan Timmerman. En daar zijn ook al een aantal nummers afgewerkt met Nederlanders. Bijvoorbeeld de Keirinnen. En daar ging het uh, niet zo goed, want uh, tenminste naar de kwalificaties sowieso al niet. Want alle Nederlanders werden verwezen naar de herkansingen. Teun Mulder, hij ook, Hugo Haak, Willy Canes en Yvonne Heijgenaar kwamen alle vier niet door de herkansingen heen. En toen dachten we, oh jee, daar gaan we weer. Want dit Europees kampioenschap gaat nog niet echt de boeken in. Na twee van de drie dagen als het meest succesvolle kampioenschap ooit voor de Nederlandse uh, baanwielrenners. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Maar goed, het goede nieuws is dat Hugo Haak, het jonge talent, over zes dagen wordt hij uh, 20 jaar, komt uit Vianen. Terug is gekeerd in het hoofdtoernooi na de herkansingen. En datzelfde geldt voor Willy Kanes. Maar verrassend is dat Teun Mulder uit het Kairin-toernooi ligt. Hij verloor in de herkansingen. Zat in dezelfde heat als Hugo Haak. En van zo'n heat gaat dan alleen de winnaar door. Andere tegenstanders kwamen uit Polen en België. Ik dacht even, misschien gaat Hugo Haak wel de sprint aantrekken voor Teun Mulder... die een behoorlijke staat van dienst heeft. Een mooie erelijst heeft op de Keirin in maart hier in Apeldoorn. Nog derde wet op het wereldkampioenschap. Maar ze hadden besloten gewoon ieder voor zich te gaan. En Hugo Haak won uiteindelijk die sprint. en keert dus terug in het toernooi. Teun Mulder eruit. En Willy is dus uiteindelijk ook nog weer door. We zijn ook bezig met het omnium. Dat wordt vandaag afgemaakt. Olympisch onderdeel, nieuw Olympisch onderdeel, de zeskamp... Bij de mannen deed Jenning Huizen goed op de individuele achtervolging. Daar werd hij derde op. Het vierde onderdeel bij de mannen. Maar hij doet niet mee in het klassement. staat twaalfde naar vier van de zes onderdelen. Het klassement wordt aangevoerd door Elia Viviani. Een Italiaanse beroepsrenner. Hij rijdt normaal gesproken voor Liquigas. Bij de vrouwen kijk ik nu naar Kirsten Wild. Die bezig is met de individuele achtervolging. Dat is bij de dames ook het vierde onderdeel van die zeskamp. Wild begon gisteren goed aan het Omnium. Maar vergooide veel punten, gooide veel punten weg bij de afvalkoers. Waar ze uh, al heel vroeg er af moest, te snel in ieder geval. Ze staat in het consument en moet nu via deze individuele achtervolging... proberen om zich terug te knokken. Want we gaan er toch wel vanuit dat Kirsten Wild goed genoeg moet zijn... om een medaille te gaan behalen op dit Europees kampioenschap. Het voetbal dan AZ tegen Rode ERC. De lijst aanvoerder zal zich enigszins willen revancheren... voor de matige wedstrijd donderdag in de Europa League. Maar Jeroen Elsof, allereerst de vraag, hoe is de uitslag van de klassieker daar ontvangen? Nou, kijk, als je kijkt naar de stand op de ranglijst... dan zijn de meeste supporters van AZ er wel blij mee. Maar er zit nog iets anders hier in Alkmaar. Uh, ze hebben niet zoveel op met Ajax. Sterker nog, er is een uh, grote rivaliteit tussen beide ploegen. Dus de supporters van AZ hadden zelfs... Uh, al is het gunstig omdat AZ kan uitlopen op Ajax en Feyenoord. Bijna overwinning van maar toch liever gezien dat Feyenoord had gewonnen in de Amsterdam Arena. Want uh, AZ-supporters gunnen Ajax doorgaans helemaal niets. En er zijn er veel vandaag, AZ-supporters. Bijna 18.000, het stadion is uitverkocht in Alkmaar, AZ Roda is begonnen. Een seconde of dertig geleden. 0-0 de stand met AZ in balbezit. Mooi Zander die voor de eerste keer oploopt. Maar de bal inlevert even kijken naar de opstellingen. Bij AZ keert Eltador terug in de basis in vergelijking met de Europa League deze week. En er waren wat vraagtekens als het gaat om fitheid. Berens en Wermbloom. Twijfelgevallen waren het, want ze spelen gewoon vanmiddag. En achterin is Viergever weer terug. Klavan zit op de bank bij Roda. Eén probleem. De Loge. niet fit genoeg om te beginnen. Hij zit... In de blessurebank met een Achillespace blessure. En voor hem is Vladeres erin gekomen. Ramsey schuift naar de rechterkant. Vladeres links en voorin het duo Jonker en Malki. Malki natuurlijk succesvol. Die gekke voetbal toch maar al oh, zes doelpunten gemaakt dit seizoen. Balbezit voor AZ. In de tweede minuut van de wedstrijd. Aan de rechterkant met Marcellus. Die zoekt Elte door. Die wil zich natuurlijk ook reverseren. Omdat hij gepasseerd werd. Midweeks door Verbeek. Gepasseerd omdat hij meer verwacht van de Amerikaan. Maar nu krijgt de spits dus weer zijn kans. AZ in balbezit. Zo zal het toch moeten gaan lopen. AZ. Veel aanvallen en Roda loeren op een uitbraak. Daar waar ze vorig seizoen zo goed in waren. In de omschakeling en in het begin van het seizoen was dat wat lastig. Maar de laatste weken gaat het bij Roda weer wat beter. Roda won met Van Veldhoven de laatste twee competitiewedstrijden. 4-1 tegen Ado vorige week. En daarvoor 4-3 met moeite thuis tegen NAC. Dat zijn uitwedstrijden waar het nu ook moet gaan gebeuren bij Roda. Want Roda uit, vier keer verlies in vier wedstrijden. Twee goals voor, 18 tegen de meeste in de Eredivisie. Roda heeft uit nog altijd een probleem en wil daar in Alkmaar iets aan gaan doen. Bijna drie minuten onderweg, als hier misschien wel de eerste kans komt. Nee, deze bal gaat over de achterlijn aan de rechterkant. 0-0 in Alkmaar, dus hij zit in Roda. Gaan we naar Groningen, Twente en wedstrijd uit het heden. Met ook een kniepoogje vooraf naar het verleden, Henk Kok. Ja, dan mag ik wel zeggen van de, de tribunes hier in de Euroborg. Die hadden officieel nog geen naam. Het was gewoon een Noord, Zuid, Oost en West. En die tribunes hebben nu een officiële naam gekregen. De tribunes gaan uh, verder onder de namen van Piet Frans. Piet Frans, de legendarische GVV. Hij heeft 404 wedstrijden voor GVV gespeeld. En ook nog een enkele wedstrijd voor FC Groningen. Met een korte stop is hij er tussenuit geweest. Is dus hij even bij Feyenoord geweest. En de Koemannen, die heeft men met z'n allen benoemd. Martin, Ronald en Erwin. Er is dus ook een Koemannen-tribune. En niet te vergeten Tony van Tony van Leeuwen voor de luisteraars is misschien niet zo'n bekende naam meer. Maar Tony van Leeuwen was een fantastische doelman in zijn tijd bij GVV. Hij heeft ook in de nationale elftal gekiept. Daar was hij niet zo goed. Ik herinner mij de wedstrijd tegen Oost-Duitsland. Maar dat is tot grote vreugde van Piet Frans. Dat is ook een tribune genoemd en benoemd naar Tony van Leeuwen. Van Piet en Tony, er waren grote makkers destijds bij GVV. En Tony van Leeuwen die is destijds verongelukt in de buurt van Meppel. Toen hij terugkeerde, toen hij terugkeerde vanuit Rotterdam en daar werd hij gerolde voor de de minst gepasseerde doelman in het totale voetbal. In de eerste divisie stond hij toen met GVV. En GVV promoveerde in dat jaar naar de Eredivisie. Ik kijk naar de wedstrijd. De wedstrijd tussen FC Groningen en FC Twente. FC Twente in dezelfde basisopstelling. Zo zijn ze begonnen althans in de wedstrijd tegen Odense voor de Europa League. Die hebben ze met 4-1 gewonnen. En dat betekent dat nog fenomenale krachten door de bank zitten. Zo bijvoorbeeld Charlie, die nog terugkomt van een blessure, maar wel alweer heeft gespeeld. Verder zit door de bank. Willem Jansen zit op de bank. Groningen is de wedstrijd tot goed begonnen. Ik heb al een voorzet gezien vanaf de linker de van de opkomende verdediger Burnett... en die werd op de binnenkant van de schoen genomen door Texera... maar het schot ging naast. Nu live in de wedstrijd. Ik ga kijken naar een vrije schop van FC Groningen. De bal wordt even afgespeeld naar Burnett. En Burnett die speelt hem dan terug naar zijn doelman Van Lo. FC Groningen ook in de gebruikelijke opstelling... dus zoals ze gespeeld hebben tegen Heracles. Een wedstrijd die ze hebben verloren. Groningen hoopt op een wedstrijd zoals tegen Ajax. Maar of dat nog de maatstaf is, die wedstrijd... en of Ajax nog de maatstaf is, dat is even afwachten. In elk geval is het wel een maatstaf. En die wedstrijd won Groningen met 1-0. En zoals gezegd, we volgen ook de topper in Engeland. De strijd om de kopposities tussen Manchester United de nummer 2... en de koploper Manchester City, Rachlan Niemeyer. Het is allemaal wat op Old Trafford. 75.000 toeschouwers in een wedstrijd. die na 5,5 minuten spelen nog op 0-0 staat. United, twee punten achterstand op Manchester City. Bij de ploegen, bij de clubs met name. kunnen elkaars bloed wel drinken. De concurrentie is enorm. Het gaat om de compositie, zoals gezegd in Engeland. En ja, het is toch de top van het Europese. en misschien wel van het wereldvoetbal. Als je dat zo mag zeggen. Met tot nu toe in deze wedstrijd het meeste balbezit voor Manchester United. Waar Vidic op het laatste moment lijkt te zijn. ...afgehaakt met een blessure. Er staat een centrum met Ferdinand en met Johnny Evans. Smalling in de Champions League is naar de rechterkant in de verdediging gegaan. Er is heel veel gewisseld als je kijkt naar de wedstrijden van de afgelopen week in de Champions League. Een overwinning van 2-0 op Otelul van Manchester United. Een 2-1 voor City tegen Villarreal. Balbezit aan de linkerkant voor United. En daar komt de eerste hoekschop aan van deze wedstrijd. Weggegeven door Mika Richards, de verdediger van Manchester City. Die ploeg heeft maar liefst zes nieuwe namen opgesteld. En die van Nigel de Jong, de Nederlandse international, zit daar niet bij. Hij is op de bank gezet door zijn trainer Roberto Mancini. Die eigenlijk vlak voor deze wedstrijd zei een punt achteraf. Zou misschien wel een goed resultaat kunnen zijn op voorhand. Gaan we voor de overwinning. Maar ja, als je dan al zegt dat je achteraf misschien tevreden bent... met een punt, dan denk je te kunnen concluderen dat City toch eigenlijk voor een puntje is gekomen naar het stadion van de vijand. Wayne Rooney in de basis, meter of vijf, buiten het strafstopgebied. Vindt een opening achterin het strafstopgebied. Anderson, maar die krijgt de bal boven op zijn hoofd. Hij gaat naast en over het doel heen van Manchester City. Verdedigd door de Engelse keeper van tegenwoordig, Joe Hart. 0-0. Na acht minuten op Old Trafford bij United City in Engeland. En bij een andere wedstrijd in en Engeland die net is begonnen full om tegen Everton. De ploeg van Martin Jol dus tegen Everton staat het al 0 Doelpunt voor Everton wordt gemaakt door Royston Drenthe. Ja, ga maar een plaatje draaien. Ik wou zeggen, we volgen ook nog de wedstrijd Sparta Go Ahead. Eén divisielager vandaag. En on my radio. De koploper heet nog altijd gewoon AZ uit Alkmaar. Speelt thuis tegen Roda, maar geen onderbrekingen, dus geen goals, Jeroen Elzen. Nee, 0-0 na 10 minuten wel een grote kans gezien voor Elterdor. Na slecht verdedigen van Biemans en ook de doelman van Roda. Kiesek zat ernaast, Elterdor naar buiten gedrongen, dat nog wel. En de hoek was wat lastig, maar slecht verdedigen gaf de Amerikaan wel de eerste grote mogelijkheid van de wedstrijd. AZ is dominant in de eerste 10 minuten. Zoals te verwachten is, maar is dus niet verder gekomen dan die kans van Eltendoor. En daarvoor een schotje van Mooi Zander van te ver weg. 35 meter wel geprobeerd door de indribbelende verdediger van AZ. Maar de bal ging 2, 3 meter naast het doel van de Poolse keeper van Roda. Daar hoefde hij niet van te schrikken. AZ in balbezit met Marcellus. Voortdurend zoeken aan de rechterkant naar Berens. Berens dus op het laatste moment wel fit bevonden. Nu levert AZ Slodig in bij Donald op het middenveld. En dus komt Roda, wellicht voor de eerste keer, met uh, Jonker. Die naar de rechterkant is uitgeweken. Jonker met een voorzet die goed is. Maar uiteindelijk over Malki gaat en ook over Donald. Donald wel lang, Malki niet zo. En uiteindelijk de bal dus aan de andere kant van het veld over de achterlijn. Waardoor AZ met Marcellus 10 meter vanaf de hoekvlag kan gaan gooien. Ja, Roda zorgt nog wel eens voor een verrassing in Alkmaar, maar Voor het seizoen, ploeg hier met 2-1. Een aantal jaar terug een keer met 1-5 in 2003. Toen nog met Ko Adriaanse die na die wedstrijd het woord scorebordjournalistiek uitvond. Omdat hij vond dat AZ eigenlijk beter was in dat duel. En dat was niet aan de 1-5 eindstand te zien. Uiteindelijk. Mooi zander zit ertussen verdedigd uitstekend aan de bal. En levert in bij Wernboom. Wernbloom door op Elm. De uitblinker in de Eredivisie divisie bij AZ dit seizoen. Maar nu heeft hij iets te veel tijd nodig. En zit Roda tussen aan de linkerkant met Donald. Maar daar komt Roda niet langs bij Marcelles. En kan AZ wellicht counter als Makkelie goed voordeel geeft na een overtreding van Roda. En nu wel gefloten. Na een nieuwe overtreding op Eltendoor. En voordeel is er niet omdat Maher daarna tussen twee man in zit. En dus de bal moet inleveren. Eltendoor wil de vrije trap aan de rechterkant nemen. Maar uh, moet even wachten van scheidsrechter Makkeli. En dus moet AZ het opnieuw gaan doen met uiteraard Elm die de bal gaat neerleggen. Het is te ver om het in één keer op doel te proberen. Elm die natuurlijk specialist is op het gebied van vrije trappen. Twaalf doelpunten. Zijn laatste 12 doelpunten. Zeven keer uit de vrije trap en vijf keer uit de nu. Gooit hij de bal maar gewoon straks op strafschopgebied in. Weggekopt door Roda. Dat misschien kan counteren aan de linkerkant Als Jonker aangespeeld kan worden. Maar die staat een beetje vast. Al voetbal Roda zich daar goed uit. Zes kijken of dit wat kan opleveren met Donald op de as van het veld. Malky kan hij schieten van afstand. Hij is natuurlijk gek genoeg om dat te proberen. En Esteban heeft nog moeite met die poging. En dat is dan de eerste kans voor Roda. 0-0 in de twaalfde minuut. FC Groningen dan tegen FC Twente. Henk Kok. We hebben bijna 10 minuten gevoetbald. Ook 0-0 hier in de Euroborgen. FC Twente in de aanval. FC Twente heeft Groningen teruggedrukt op eigen gespeeld. helft. Oladjon probeert langs te komen tegen Novo van Dijk. In het 16 meter gebieden komt de voorzet. De voorzet kan niemand bij. Onnauwkeurige voorzet. Veel te hard. Janko kon er niet bij. Niemand kon erbij van de FC Twente. En dat levert dus helemaal niks op voor de FC Twente. FC Twente een veldoverwicht. Voetbal beter dan de FC Groningen. Maar de kleine kansjes zijn er geweest voor Groningen. Ik heb al genoemd de kans van de ...op een voorzet van Burnett. Maar ik heb ook een prima schot gezien van Tadic. En dat ging ook maar net naast Tadic. Die helemaal van de linkerkant was gekomen op de as van het veld. En die schoot uh, met zijn linkervoet maar net naast het doel van de Michailov. bal bij uh, Van Do. Die speelt hem dan naar de rechterkant, uh, naar Van Dijk. Kunnen aardige duels worden tussen uh, Van Dijk. Die heeft de nodige lengte en Janko. Al tien doelpunten gemaakt voor de FC Twente. Aardige duels dus uh, in het verschiet van deze wedstrijd tussen Van Dijk en uh, Janko. Het is nu FC Grooy nog bij gespeeld. Hè. Wordt die bal weer even teruggelegd naar de jeugdige Van Dijk. Die dit seizoen zo'n doorbraak heeft gemaakt bij FC Groningen. Eigenlijk heeft hij. Uh, heeft, heeft uh, Kwakman is nog geblesseerd. Dus heeft hij min of meer niet even zuid de basisopstelling verdrongen. maar heeft hij de plaats ingenomen van Kwakman. Michailov nu op de rand van de 16. gooit hem beneden weer uit naar. Uh naar de uh, Rosales en die wil graag aanvallen gaat nu de middenlijn over uh, met de bal wordt wel achtervolgd door uh, Tadis... maar daar komt dan de voorzet die voorzet die komt weer op het hoofd van Van Dijk Van Dijk die goed uh, Janko afscherpt dus je wordt de bal weggekoppeld voor het hoofd van Janko vooralsnog uh, kan Janko dus niet gevaarlijk worden bal weer in de verdediging van FC Groningen wordt geprobeerd de Mancuna te bereiken maar daar zit Douglas terug, onauwkeurig van Douglas even een uh, onrustige fase bij Twente een on onzuivere fase dat is misschien wel beter geformuleerd en nu de bal van Wiskerov naar de de rechterkant van het veld Er moeten worden geschoten. Die is in de inbehouden van do uh, van Een schot vanaf de rechterkant van het veld van de Jong. En zo blijft hij hier verlopen na 12,5 minuten voetballen 0 tegen 0. Het schot van de Jong met het eerste schot van Twente op Doel. Dan gaan we even naar AZ. AZ tegen Roda. Jeroen. Vrije trap voor AZ op de rand van het strafschopgebied. Met dus de specialist Elm achter de bal. Maar hij krijgt zijn eerste vrije trap. In dit duel niet over de muur heen. Muur goed neergezet. En dan moet Elm ook gelijk na een kwartier de counter eruit halen. Dat lukt. 0-0 de stand met AZ in balbezit. Achterin Viergever. Viergever zoekt het lang naar de linkerkant. Daar stond Berens. Maar die kan daar nooit bij. Slechte trap van 4 Viergever. Niks voor hem. Eigenlijk aan de bal zeer sterk. Opbouwend een uh, ja, opvallende speler bij AZ dit seizoen. 22 is hij pas. Maar hij doet het goed. Achterin met mooi Zander. Dan speelde hij dus in de Europa League niet omdat Clavan daar stond. Deze week Verbeek wil dat nog wel eens omwisselen. Maar in principe is Viergever de vaste man op die plaats. Rechts achterin bij Roda een ingooi. Die genomen gaat worden door Montaigne. Montaigne probeert het ver te doen. Dat lukt niet helemaal. Dus neemt AZ via Elm over. Opnieuw Montaigne die moet ingrijpen. Maar het gestrekte been van Berens levert Roda een vrije trap op. Naar bijna een kwartier Geen doelpunt er nog in Alkmaar. Uitslagen van de vrouwenhoofdklasse. Hockey, Kampong, Laren 1-6. Oranje, Zwart, Amsterdam 1-2. SCRC tegen Hurley 2-0. Rotterdam, HCKZ 5-1. Pinoquet tegen HDM 4-0. En Den Bosch, Mop ook 4-0. De top 4 loopt verder weg. Lijkt al bijna zeker van de play-offs. Laren de volle winst uit acht wedstrijden. 24 punten. Den Bosch volgt op 2 punten, dus 22 punten. Amsterdam 19-8. En SCRC 16-8. Mop staat nu vijfde met 12 punten uit 8 wedstrijden. We gaan, ja, gaan uit de mannenhockey hè? in uh, Eindhoven. Dus Oranje-Zwart en HGC, Gerard de Groot. Oranje-Zwart, als je naar de stand kijkt, dit heb je ze jaren niet gezien, hè? Nee, het uh, gaat gewoon niet goed met Oranje Zwart, Tom. Uh, dat, is, uh, dat is duidelijk. Uh, er ligt hier ook een uh, pamflet in de bestuurskamer. En dat uh, roept op om maandag 7 november allemaal bij elkaar te komen... voor een bijzondere algemene ledenvergadering. Dan komt er een interim bestuur. Dan gaan er allerlei werkgroepen die aan het werk zijn geweest... die gaan hun verslag uitbrengen. Nou, dat doe je natuurlijk niet voor je lol. Want Oranje Zwart gaat niet goed sportief niet staan onderaan. Met twee punten uit zeven wedstrijden. En uh, gaat ook financieel niet goed. Er is een behoorlijke schuld en daar moet aangesleuteld worden. Verdrietig, met name voor Joop Velenturf... de ex-voorzitter en de ex-topsportman hier van Oranje Zwart. Hij was in Nederland degene die als eerste met Oranje Zwart... met uh, buitenlandse spelers kwam. Karsten Fischer, ik uh, noem hem maar eens in herinnering. Het is al een eeuw geleden, lijkt het wel. Nou, Joop Velenturf ging verder, ging het betaald... Uh, semi-professionalisme in het hockey invoeren bij Oranje Zwart. Dat was volgens hem de enige manier om spelers vast te houden. Nou, dat ziet hij allemaal uit de vingers vingersklippen... van het uh, huidige bestuur onder leiding van... Uh, Voorzitter van de Horst, maar hij treedt af dus. Er komt een interim bestuur om al deze problemen hier in Eindhoven te gaan oplossen. En dan zijn er ook nog sportieve problemen, ik zei het al. Ze staan onderaan, weliswaar geholpen door de Hockeybond... die uh, van de week Den Bos drie punten in uh, mindering bracht. Den Bos stond op vijf punten, maar speelde met een verboden keeper. Althans, een keeper die nog niet speelgerechtigd was in de wedstrijd tegen uh, Bloemendaal. Die werd met 7-3 verloren, dus die keeper zal daar weinig uh, rol in hebben gespeeld. Maar in ieder geval waren zijn papieren toen... Nog niet in orde. Drie punten eraf bij Den Bosch. En Den Bosch staat nu elfde op de ranglijst. Ook met twee punten. Dus er is gezelschap van een buurgemeente. Er is gezelschap voor Den Bosch. Hier voor Oranje Zwart. Vandaag tegen HGC. Een belangrijke wedstrijd natuurlijk. Want alles staat op scherp om hier in ieder geval de eerste winst te gaan behalen. In deze hoofdklassecompetitie. De wedstrijd is drie minuten oud. Het is nog steeds 0-0. In de Jupiler League, de klasse waarin Willem T. momenteel derde staat... is Sparta tegen Goa diekant op 1-0 gekomen. Doelpunt voor de Spartanen werd gemaakt door Bilate. naar het Oosterpark Henkok. Het is 1-0 geworden voor de FC Twente door een doelpunt van Ola John. En ik denk dat alle supporters van FC Groningen ook kijken naar de doelman van FC Groningen van Lo. Het was een schot van Ola John en van de linkerkant ging gewoon naar de binnen. En het schot was een houdbaar schot. Absoluut een houdbaar doelpunt. Maar Ola John heeft gewoon gescoord voor FC Twente. Zo staat er 1-0. En ik wil eigenlijk zeggen dat het een beetje tegen de verhouding in is. Niet overeenkomstig de veldverhouding. FC Twente veel aan de bal. En ik wilde eigenlijk de volgende flits eigenlijk beginnen. Maar daar moet je er wel iets mee doen. Van FC Groningen heeft de betere mogelijkheden gehad in deze wedstrijd. Ik heb een kansje gezien voor Bakuna. Die zich vloerde verdediger linkerverdediger Tindali vron van de FC Twente. En met name Andersson van FC Groningen. Had kort voor dit openingsdoep van Ola John FC Groningen aan de leiding moeten brengen. Weer was het Burnet. De linkerverdediger die opkwam, die kwam een aardige voorzet. De verdediging, het centrum van de verdediging van de FC Twente faalde, maar Andersen binnen de vijf meter op de binnenkant van de schoen schoot hij de bal over de doellat. Zo staat FC Twente hier met 1-0 voor. Effectiviteit heb ik bespeurd bij de FC Twente. Eén kans, één doelpunt. Ola John. Twent op voorsprong. Druk op AZ wordt opgevoerd. Joon Elsoff. AZ meer balbezit 0-0 in de 23 e minuut. Ook wel wat kansen gezien voor AZ. Voor Maher die een uitstekend mooie omhaal in gedachten had. Maar hij miste de bal en laat dat nou net het belangrijkste zijn om te raken bij een omhaal. En daarna een kopbal van Paulsen net naast het doel van Roda. Zo zijn de kansen voor AZ. En Roda moet het hebben van hier en daar een uitbraak. En zojuist een foutje van Moisander. Maar Jonker schrok daar dusdanig van dat hij niet tot aanname kwam. En vervolgens dus niet tot schieten. En dus ook geen kans voor Roda dat zo nu en dan naar uit probeert te komen in balbezit. Met aan de linkerkant nu weer balbezit voor Hemte. Hemte combineert met Malki Malki doorgelopen. Hemte krijgt een tik. Maar de scheidsrechter ziet het niet als een overtreding. Gewoon een ingooi voor Roda. Waar hij toch ook had kunnen fluiten voor een vrije trap. Na het inkomen van Mooi Zander met een gestrekt been. Overleg nu met zijn assistent. Of het niet alsnog een vrije trap moet zijn. Nee, zegt Makkely. Gewoon een ingooi. En Hemte heeft de bal opgepakt en gaat halverwege de helft van AZ aan de linkerkant. Nu zoeken naar iemand om die bal naartoe te gooien. Dat lukt met de inlopende verdediger. Of de inlopende middenvelder. In dit geval Flederes. Maar Esteban komt zijn doel uit. En Esteban heeft de bal te pakken. Esteban dus maar één keer getest in het eerste deel van de wedstrijd. Een schot van afstand van Malky. Maar daar had hij verder weinig problemen mee. Het is nog 0-0. AZ op zoek naar een doelpunt. Maar nog geen grote kansen. En we volgen ook de topper in Engeland, de twee clubs zoals Manchester die het klassement aanvoeren. City gaat boven Manchester United aan de leiding achter, maar hoe gaat het in de onderlinge wedstrijd? Ook aan de leiding. Een voorsprong voor Manchester City. En de man van wie sommigen denken dat hij zo gek is als twee deuren bij elkaar. Mario Balotelli. Toch weer hij. En dat wilde hij weten. Hij maakt een doelpunt. ingooien aan de zijkant. Achterlijn gehaald door de Engelse international. James Milner. Bal teruggetrokken tot op de rand van het strafschopgebied. En daar in vrijstaande positie. Binnengeschoten in de uiterste hoek buiten bereik van de Gea Aan de rechterkant. Mario Balotelli. En die trekt dan zijn t-shirt omhoog. En dan heeft hij de tekst op zijn shirt staan. Daaronder. Why? Always me, waarom ben ik het toch altijd? Hij is arrogant, vervelend, maar toch ook doeltreffend. Manchester City dus aan de leiding op het veld van de gehate vijand Manchester United. Dat probeert om druk te zetten, meer de bal heeft inmiddels in de 26e minuut. Goal viel precies halverwege het eerste bedrijf zoals gezegd. En United nu in balbezit aan de linkerkant. Mika Richards, zo breed als een portier van een middel grote nachtclub. De verdediger van Manchester City. Wat is hij fors, wat is hij stevig, wat heeft hij veel spieren. En dan gaat hij ook nog eens aan de wandel aan de rechterkant. En dan probeert hij het van heel ver. Ja, spectaculair geprobeerd. Bal naast. Zo vanaf de middenlijn bijna. De 26e minuut. United City 0-1. Door de toltwaas gekke Mario Balotelli. Het hockey dan. De geplaagde ploeg oranje-zwart tegen HGC. Geert de Groot. Ja, maar die geplaagde ploeg Oranje-Zwart doet precies wat het moet doen natuurlijk. Als je in het verdomhoekje zit, dan moet je je laten zien. Dan moet je je zeker in de beginfase van de wedstrijd laten zien. En dat deed Bob de Voogd. Na acht minuten na het begin scoorde hij een prachtig doelpunt hoor. Met de haak, met de omgekeerde stik. Achter de doelman van HGC van der Ven. En dat betekent dat Oranje-Zwart inmiddels elf minuten gespeeld. Gewoon leidt hier tegen HGC. Tegen de bezoekers dus met 1-0. We hebben nou een berichtje, want u heeft het ongetwijfeld gemerkt. We zijn weer aan het skiën. Je zou het niet zeggen buiten, maar de niet Ted Ligeti heeft in het Oostenrijkse Sulden... de eerste wereldbekerwedstrijd om gewonnen. Bij de mannen natuurlijk. Hè, bleef de Fransman Alexis Puntero en de Oostenrijker Philippe Schurkhover voor. Gaan wij even plaatsmaken voor het NOS-journaal van 3 uur. ajax Fijno, de klassieker, eindigde vanmiddag in 1-1... door de goals van De Vrij en Vertongen. Dat was een rode kaart daar voor Vermeer. Momenteel bezig AZ tegen Roda J.C. Na een klein half uur 0-0 Groningen-Twente. Na een klein half uur 0-1 door een doelpunt van Ola John... En de topper in Engeland tussen Manchester United en Manchester City... staat dus op 0-1 door een goal van Balotelli. Straks vanaf half 5 zijn we ook nog bij Vitesse PSV. We volgen het hockey en ook het ek baanduurrennen in Apeldoorn. Graag tot zo.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 En Vitesse PSV. Ga naar Eredivisielijf.nl/slash tiendaagse en je hebt het. Dit is Radio 1.